En de spits Sam Lammers uit Goorlen wil naar Atalanta Bergamo en zorgt momenteel voor veel ergernis bij PSV in verband met het geldbedrag. Niemand had verwacht dat Sam Lammers voor Atalanta Bergamo zou kiezen. En Riel is een nieuwe schoonheidssalon rijker. En er komen vier nieuwe bushaltes in Goorlen en Riel. Buslijn 2 wordt namelijk verlegd en ook komt er een wandelpad van Boskens naar de Frankische driehoek. Zo heeft de krant volgende week gemeld. En de gemeente Goorle gaat twee banken weghalen in het park tegenover de Achterste Ven. Er zijn namelijk klachten over jongeren die in de avond bij de bankjes in het park hangen. Met het verwijderen van de banken hoopt de gemeente ook de overlast tegen te gaan. De ontvangt ook meldingen die met appels groeien uit de beschermde appelbomen die in het park staan. Om deze overlast tegen te gaan, gaat de diamantgroep meerdere keren per jaar de appels oprapen en plukken. En het woonzorgcentrum De Guldenakker in Goorlen meldde vorige week dat er wat coronabesmettingen zijn. En Riel heeft nu een topspeler in huis, Sergio Ramos. Dat mochten ze willen, maar er is wel iemand die vergelijkbaar is. Althans, dat vinden wij van de redactie wel. Robert Swinkels van 28 speelde heel erg leven lang bij FOAP en maakte er van alles mee. Hij wilde vaste spits worden, maar dat zat er niet in. En daarom is hij verhuisd naar de andere club in Riel. En er komt waarschijnlijk een ton vrij voor de meedoenregeling in Goeren. Zo wil men mensen met een krappe bus helpen met een meedoenregeling. Er is geld voor ongeveer 600 mensen, maar de raad moet zich nog gaan uitspreken. Het zou gaan om een bedrag van 150 euro per persoon. In Tilburg heeft men dit al een tijdje. En daar is het overigens 100 euro. En er was een grote ravage in Riel. Een automobilist was tegen een boom gebotst. Het ging zelfs zo hard dat de motor eruit vloog. Het gebeurde aan de Alvenseweg in Riel. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws van de afgelopen week. Dankjewel Erik en tot straks. Hè. Kijken we nog even naar de... Nou, ja, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn, want er staan geen files in Brabant. Mag ook wel een keertje hè? Kun je lekker doorrijden, lekker snel naar huis. Lekker weekend vieren, ja hoor. En het belooft een, een, een warm weekend te worden hè. De nazomer van nou, 2020 is officieel begonnen. Het terras gaat hier ook open. En nou ja, wat mag ik voor je inschenken? Mag dat een lekker kopje koffie zijn? Een, een wit wijntje, een rood wijntje? Of toch lekker een flesje bier? Uh, laat het even weten, wat, wil jij? Wat, drink, wat drink jij op deze vrijdagavond? Zometeen een nieuwe, het houdt niet op! Ja, het beloof dus heel warm te worden, dus misschien ook wel wat zomerse tracks uh, daarin. Mag je ook even laten weten. Echt, dat, dat, nou ja, dat weerbericht, ik zal het zometeen meteen wat uitgebreider door te hebben, maar... Echt, zaterdag 22 graden, zondag 25 graden. En maandag tot en met woensdag is gewoon boven de dertig, het wordt gewoon een hittegolf. Boven de 30. nou jongens toch. Zometeen een nieuwe head nu op. Drie uur lang. En daar uh, ja, gaan we het allemaal over hebben. Nou, de Tilburgse vrijwilligersprijzen 2020 die komen er weer aan. Ja, uh, Dit weekend ook ja, voor het eerst in een half jaar weer Eerdivisiewedstrijden. En die zijn ook te zien in de bioscoop, daar ga ik het zo meteen ook over hebben. En voor de rest natuurlijk, uh, ja, zoals je van ons gewend bent, de tips voor dit weekend en de ultieme vrijdagavond play uh, playlist. Laat maar weten waar jij zin in hebt. Doe je heel makkelijk via 013 524 1344 of via facebook.com slash Waar heb jij zin in? Laat het maar even weten. En dan, uh, ja, dan zou het helemaal goed moeten komen op zich. Uh, zo meteen, ja. Ach man, de playlist ook voor vanavond, het wordt echt fantastisch. Het wordt. Uh... Een ongekende uitzending. Dus hou hem acht, hou hem hier, hou hem keihard. Tot zometeen. Adverteren op de lokale Omroep -golen. Informeer via lokale Mag het licht uit? Mag het licht uit? Zaterdag 24 oktober is het weer Nacht van de Nacht.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 Daardoor zijn veel cultuurmakers nu in grote nood. Help hen en doneer op houtcultuurlevend.nl. NIEN! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja! Weekend! Jouwen, vrijdagavond. Het is 7 uur geweest. We zijn begonnen. Volgende... Goedenavond. Voor Goorlen en Riel, Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en engagement. Blijf op de hoogte via lokaleomofgoorlen.nl. Goedenavond. Dit is tot 10 uur. Het houdt niet op. niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. We Het houdt niet op. <laughs> I'm here to see, just to kill out me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, I'm just killing me, trying to figure it out. Je gozer die Maarten. Ja, heerlijk man, Royal Bloods en Figure It Out! Ho. Ja, dan is de vrijdagavond begonnen, hè? inderdaad, het is uh, 7 uur geweest. Welkom, een nieuwe, het hou op, tot 10 uur vanavond op het lokale hulp geworden. We Welkom, wees erbij, inderdaad het weekend, het is uh, officieel begonnen. He, nou is het alweer de 11, het is ja, 11 september inderdaad. 11 september, 9-11, daar nou, ga ja, ik straks ook nog we wel even over hebben. Um, ja, en vanavond verdwijnen de stapelwolken voor een deel, en zijn er heldere perioden. Vanwege rook van de bosbranden in Californië, die helemaal naar Nederland is geblazen, zal de lucht vuurrood kleuren bij zonsondergang Een soort uh, Blade Runner, waar we dan in zitten. Hè? Ja. Op de nacht kunnen enkele misbanken ontstaan. De temperatuur daalt te gestaag naar 7 graden in het oosten tot 13 graden aan de kust. en Later in de nacht verschijnen in het westen en noorden wolkenvelden. Vandaag is het dag van de kraamzorg en het is ook dag van de scheiding vandaag. Dus uh, ja, zorg dat je haar goed zit. Zouden ze, of zouden ze er iets anders mee bedoelen, hè? dat kan natuurlijk ook. Uh. En het uh, Kickstart Cultuurfonds, dat doneert ruim 1 miljoen euro aan 22 muziekpodia. Onder meer Paradiso in Amsterdam, De Meester in Almere en het Bimhuis in Amsterdam. En De PUL in Uden ontvangen een deel van het bedrag. Paradiso krijgt 100.000 euro, De Meester 22.000 euro, Het Bimhuis iets meer dan 63.000 euro. En De PUL ontvangt een kleine 40.000 euro. Nou ja, muziekpodia krijgen komende week voor de laatste keer de kans om een aanvraag in te dienen bij het Kickstart Cultuurfonds. Een initi uh, initiatief van onder andere de Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ons opgericht om de culturele, ja, culturele sector natuurlijk te ondersteunen in de anderhalve meter samenleving. In, het, in totaal is er 16 miljoen euro bij ingebracht. Er zijn nu 6 van de 12 toekenningsrondes achter de rug, waarin theaters, concertzalen en poppodia, theaterproducenten en musea een aanvraag konden doen. Ja, en de CZ Tilburg ten Maals... Breek na 20 jaar met een traditie Want ja, het loopevenement vindt vanaf 2021 niet meer plaats In het eerste, maar in het laatste weekend van september Volgend jaar is het op zaterdag 25 en zondag 26 september Er zijn verschillende redenen om het eerste weekende in te ruilen voor het laatste Dat stelt uh, ja, ten, uh, ten maals directeur Henk van Doormalen Maar vooral uh, ja, een te verwachte toename van het aantal deelnemers En de werving van vrijwilligers zijn doorslaggevend geweest ja, en over sport gesproken was er nou nog iets met sport waar we het misschien even over moeten hebben? Ja, toch wel hè? Volgende week is de finale volgens mij van Tour de France, volgend weekend. Nou, volgende week gewoon drie uur lang deze tune-out zenden. Ja, uh, Primas die heeft uh, vandaag uitstekende zaken gedaan in uh, de dertiende etappe van de Tour de France. Gele tijddrager van uh, Jumbo Visma verstevigde zijn voorsprong in het algemeen klassement. Daniel Martinez die won de zware bergenrit, terwijl Bouken Mollema uitviel na een valpartij. Dat is toch wat minder, hè, Nederlander. 30-jarige Rooselik uh, reed op het, uh, de slotklim met landgenoot Tadej Pogakar. Weg bij de andere concurrenten voor de Eindzee. Titelhouder Eden Bernal voor 38 seconden op Roselic en Pogacar Tom Dumoulin werkt 23ste op ruime minuut van Roselic. Staat 13e nu in het uh, algemeen uh, klassement heb ik gezien. Ja, dat was sowieso een, uh, een etappe de, uh, deze die ja, toch wel behoorlijk qua tijden ja, een be beetje alles uit elkaar kon drijven het uh, Het is vrijdagavond, het houdt niet op, tot 10 uur vanavond en uh, ja, we gaan het straks dus nog hebben over de Tilburgse vrijwilligersprijzen van uh, dit jaar. Ook uh, eredivisiewedstrijden, want voor het eerst in, het hal, in, een, in een half jaar zijn er weer eredivisiewedstrijden. En er zijn er ook uh, ja, van Willem II te zien in de bioscoop, daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Ja, en voor de rest gewoon de, het gebruikelijke, de tips voor dit weekend en de ultieme vrijdagavond playlist en daarover gesproken. Jij mag daar uh, aan helpen om daar je steentje aan bij te dragen. Om in ieder geval jouw liedje uh, ja, aan te vragen. Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou. Ja, dat wil jij horen. Vrijdagavond, werkweek, De derde alweer, hè? volgens mij. Uh, ja, het gaat snel. En de vraag is heel simpel. Het is ook uh, een vrij oud concept. Dus uh, hè, dat scheelt. Waar heb jij zin in? Jouw liedje kun je aanvragen. En uh, nou ja. Grote oh, kans dat we gaan draaien. Um, hoe doe je dat? 013 524 of facebook.com slash Dus waar heb jij zin in? 013 524 1344 of facebook.com slash matelog. Dat, uh, ja, dat zijn de kanalen waar het naartoe kan. Toekam van de Valk. Oh. Moet ik grap niet blijven maken, maar achter. Ja, maar goed, jouw uh, favoriete liedje. Denk er goed over na. Hè? Want ja, we hebben een miljoenen publiek. Heel trilweg, heel goorlijk, heel riel. Gaat jouw plaat ten gehoren uh, brengen. Dus ja, denk er goed over na. Waar heb jij zin in? Nu Snowcoats en Poolgirl. Ik zou zeggen dat ik een poolgirl. Waar mijn vrienden in de oceaan. maakt niet uit in welke film, in welke commercial of waar die ook weer voorbij komt, maar het weet me elke keer te raken. Eén van de beste liedjes ooit gemaakt, uh, dit. Ongelooflijk oh, goed dit, uh, nog steeds. Gimme Shelter van uh, The Rolling Stones en daarvoor ja wat een heerlijke uh, ja, nazom, ja, liedje, Perfect ook voor het weer wat de komende weken uh, en ook dit weekend al uh, aan gaat komen. En het komt ook nog uit Nederland en zit op een Engels uh, label, dus uh, dat gaat goed uh, met uh, die gasten. Snowcoats en Pool Girl. Ja, en dan de inschrijving voor de verkiezing van de Tilburgse vrijwilligersprijs 2020. Die is geopend. Ja, op www.vrijwilligerstilburg.nl kunnen belangstellingen een uh, ja, vrijwilliger, een groep vrijwilligers, een vrijwilligersproject of een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Tilburg voordragen. Ah, ja, uh, ja, het, ja, en uh, de inzendingen moeten uiterlijk vrijdag 23 oktober bij uh, Vrijwilligers uh, Tilburg binnen zijn. Ze worden op maandag 7 december bekendgemaakt. Ook is er dit jaar weer een speciale jongeren Vrijwilligersprijs. De Tilburgse Vrijwilligersprijzen zijn een in initiatief van de gemeente Tilburg en Contuur de Twerren. in nauwe samenwerking met Rabobank Tilburg en omstreken Interpolis en Brabants Dagblad. Um, ja, even kijken, Rolf Dols, wethouder Zorg en Welzijn. Hij zegt het blijft bijzonder om te zien hoeveel mensen zich in onze gemeente belangeloos inzetten voor hun medemens en of maatschappij. En dat vaak al jarenlang. Zonder al die vrijwilligers zouden veel ouderen vereenzamen, nieuwkomers in onze, sta uh, ja, in onze stad de taal niet leren en sportverenigingen niet kunnen bestaan. En in een coronatijd zijn de, klachten, ja, de, of ja, de kracht en creativiteit van vrijwilligers extra duidelijk geworden... Niet alleen de vrijwilligersprijzen, maar ook de nominatie van vrijwilligers is een manier om deze mensen te erkennen en te bedanken. En we hopen daarmee op heel veel mooie voordrachten, want er zijn ongelooflijk veel mensen die met hun inzet als vrijwilliger het verschil maken. Nou, Uitreiking is dus maandag 7 december. Um, en er is dus ook een uh, jongerenvrijwilligersprijs. Om vrijwilligerswerk onder jongeren te stimuleren, reikt de organisatie ook dit jaar uh, ja, die uit. Voorgedragen vrijwilligers in de leeftijd tot 22 jaar komen automatisch in aanmerking voor deze prijs. En ja, even kijken. De jury bepaalt wie de jonge vrijwilliger van het jaar 2020 wordt. En de winnaar die wordt op zaterdag 14 november bekendgemaakt in het Brabants Dagblad. Ja, voor meer informatie kun je kijken op uh, www.vrijwilligerstilburg.nl Ja, ik kan dus helaas niet meedoen, want ja... Hè? Mij, kun niet op, mij kunnen ze niet opgeven, want het is echt de gemeente Tilburg en niet de gemeente Goor. Nou, ik ben hier zelf ook al vrij, vrij, vijf jaar vrijwilliger. Wil je, wil je een prijs of zo, Maarten? Nee, helemaal niet, hoor. Nee, natuurlijk niet. Alleen mijn plaatjes draaien. Waarom zou ik een prijs even hoeven? Nee, natuurlijk niet. Um, vrijdagavond, het houdt niet op. Komende drie uur lang. Waar heb jij zin in? Mag je laten weten via 013 54 1344 of facebook.com. Slash maartenlog. Ja en na die Rolling Stones uh, Gimme Shelter had ik eigenlijk naar huis gekund, want ja, muzikaal wordt het niet veel beter vanavond de denk ik. Nee dat is helemaal niet waar hoor. Echt veel goede platen uh, zie ik hier nog uh, voorbij komen. En ook zo deze, ja, die gaan we even het weekend mee inrammen nog. Dit is er echt eentje waarbij je gewoon alles aan de kant wil gooien, alles stuk wil maken. Het nou, gaat gebeuren met Urban Dance Squad en Damagoke, aangevraagd door Tom. rustpuntje in dit programma. Na nou, uh, net de Urban Dance Squad hebben gehoord met Demi We was dit uh, Celeste Little Runaway dat is haar nieuwe single en volgend jaar dan komt ze met haar debuutalbum. Kijk, dit is een weekend wacht dus weer weer weer bericht. Ja en volgens mij gaat het warm worden. Nou eerst maar eens het uh, weerbericht voor morgen, want morgen dan komt, uh, ja, komen in de ochtend de kus, in de kustprovincies en rond het ijsselmeer wolkenvelden voor. Lokaal kan de zon even doorbreken. In het binnenland is een mix van zon en sluierwolken. En aan het begin van de ochtend kan het ook wat mistig zijn. In de middag trekken de wolkenvelden over het land en kan de zon op veel plaatsen een tijdje verdwijnen. In het noordelijke kustgebied en in het noordoosten is kans op wat lichte regen of motregen. In het zuiden en vooral het zuidoosten is het zonniger. Het wordt 18 tot 19 graden in het noorden, 20 in het midden en 21 tot 23 graden in het zuidoosten. Het staat een matige zuidwesten tot westenwind. Op de Wadden is het vrij krachtig tot krachtig. Uh, zondag dan, dan lijkt het weerbeeld in de ochtend op dat van zaterdag... met vooral in het noorden en noordwesten wolkenvelden. En vooral in het binnenland de zon. Geleidelijk breekt de bewolking in en wordt het steeds zonniger. Er wacht ons een vrij zonnige middag met vooral in het noorden ook enkele stapelwolken. Het, het wordt 20 graden in het noorden, 23 in het midden... en in het zuiden liggen die maximaal tussen 24 en 26 graden. Er staat een matige en uh, aan de noordwestkust vrij krachtige zuidwestenwind... Dan nog maar even snel maandag en dinsdag met je doornemen dan, denk ik. Want maandag is het, is het zeer warm na zomerweer. De zon schijnt uitbindend en met 26 tot 28 graden zou je niet zeggen dat het september is. Noordelijk, noordelijk kustgebied is het 22 tot 25 graden, ietsjes minder warm. Zuidoosten kan maximaal van 29 tot 30 graden verwachten. Ook flink warm aan zee. En dinsdag, dan wordt het zelfs nog wat warmer en kan het in het zuidoosten 30 tot 33 graden worden. Ook in het westen van eh, Brabant, in het oosten van Zeeuws, Vlaanderen en de Veluwe en de Achterhoek kan het met 30 tot 31 graden tropisch warm worden. En ook in de Randstad 28 tot 29 graden, in de Noorden 27 tot 29 dus het wordt stralend zomerweer, het, het worden zonnige dagen. Ja. Wie, wie, wauw, wauw, wauw, wauw, wow, wow. wie, kijk, wie, wauw, dit is een weekend, wacht dus weer, weer, weer, bericht. bericht. En als je daar nog een zonnig liedje bij hebt, dan mag je dat laten weten via 013 1344 of facebook.com slash mateloch. En nou Woordjes, die had bijvoorbeeld, uh, ja die had... Uh, nou, zou ik dit nog één keertje doen, Eén keertje overdoen? Ja. Stuur maar op hoor, naar radiofragmenten van het jagen. Nou wordt had natuurlijk behalve zijn eigen band Chic ook andere projecten. Hij produceerde voor Madonna, David Bowie en ook Sister Sledge. Tot tien uur vanavond zijn we Lost in Music. We zijn. energy, I'm telling you girl you ain't seen the end of it, call me master as I go psycho with a knockout blow to leave you KO, for the ghetto, the gold, the glory and the holy ghost, the land of the living is a place that I toast, It's to you, you and your whole food too, to all bad vibers I just say shoo, grip the groove, watch your feet leave the ground, cause you lost the music, never to be found. Kan geen toeval zijn, twee keer Last in Music achter elkaar. Eerst van Sister Sledge en dit was... Uh... <laughs> Sister, Sled, Sister Sledge, Sister uh, Sledge. Dit was uh, Stereo MC's, ook leuk in, uh, in mono. Uh, Last in Music. Ja, inderdaad, tot tien uur vanavond zijn we Last in Music. Zometeen ga ik het uh, hebben over, uh, ja... Je hond, als je die hebt in ieder geval. Want je kunt dit weekend met je hond zwemmen bij Stappenhoor. Daar ga ik je meteen meer over vertellen. Eerst een nieuwe van Sugar Raves en Elfie Templeman Lemonade. Proost! And it's easy if you try van Circa Raves en Elfie Temperman, Lemonade. Ja, en dan nu. Ja, dit weekend kun je met je hond zwemmen bij Stappegoor. Ja, als jij een hond hebt die van zwemmen houdt, dan hebben wij een gouden tip voor je. Want aan het einde van het zomerseizoen dan vindt de jaarlijkse hondenplons plaats in recreatiebad Stappegoor. Baasjes mogen dan met hun trouwe viervoeters een duik nemen in het buitenbad. En laat dat nu net plaatsvinden tijdens dit aankomende zomerse weekend. Even een ander muziekje Ehm um, Deze bijvoorbeeld. Ja, Nou, ehm. Um... Even een, ja, dus wel een update inmiddels, want de hondenplons die zit helemaal vol. Maar mocht je je wel ingeschreven hebben, op zaterdag 12 en zondag 13 september kun je dus gedurende een tijdsblok van 2 uur gaan zwemmen met je hond. Er zijn per dag 3 tijdsblokken gemaakt, van 9 tot 11, van 12 tot 2 en van 3 tot 5. Je betaalt alleen voor je hond en daar mogen maximaal 2 begeleiders mee. Hondenplans wordt georganiseerd door Hondencampus. Op beide dagen zijn ook Dierenspeciaalzaak, Dierendag en Dierenopvangcentrum Tilburg aanwezig. Nou ja, aanmelden kan dus niet meer. Het zit helemaal vol. Uh, maar ja, um, ja, maar, ja, je kunt uh, volgens mij niet nog wel... Um, ja, als je bijvoorbeeld hier be, ja, benieuwd bent, van hoe, dat, hoe, gaat het, dat, uh, hoe ziet het er dan allemaal uit? Um, er staat wel uh, online staat er wel een filmpje van. Dus als je dat wil zie zien, dan uh, ja, kan dat dus. Uh. Het buitenbadseizoen uh, zit erop, dus uh, tientallen, ja, mogen tientallen honden dus, uh, samen met hun baasje zwemmen. Komend uh, weekend is dat dus uh, bij Stappengoor. Moet nog een hondenplaat draaien, de hoe met dogs. Fijn liedje, dat wel. Um, ja, over fijne liedjes gesproken. Uh, als jij ergens zin in hebt, dan mag je het laten weten. Wat wil je horen? 013 54 1344. Nu! Yes! Bruce Springsteen, Glory Days. Er komt ook een uh, nieuw album aan met de uh, E-Street Band. De eerste album samen met de E-Street Band in uh, maar liefst uh, acht jaar. Laatst laatste komt uit uh, 2012. Um, het gaat Letter to You heten. 23 oktober, dan uh, komt het uit. En gisteren verscheen daarvan de eerste sinnel. Ja, ik had die natuurlijk kunnen draaien. Maar ik ben toch een beetje meer van het oudere werk. Dat vind ik toch fijner. Uh, de jaren 70, jaren 80 werk van uh, Springsteen. Maar uh, even een klein stukje dan van die nieuwe sinnel. voor Springsteen Letter to You. Ik um, moet wel even wat te hebben, natuurlijk. Nou, het is ook best, best een goed liedje, hè? maar misschien dat ik hem volgende week draai. Oké, okay, het is vrijdagavond. Het is tijd voor je ene hand. Daar maak je een, een vuist van en die gooi je in de lucht. En in je andere hand, ja, daar heb je waarschijnlijk een, een biertje. Nou ja, die mag je ook in de lucht houden. Het is uh, tijd uh, voor een echte vrijdagavondplaat. Het is tijd voor de Fratellies. Het is tijd voor Chelsea Degger. Gooi alles aan de kant. En ga los.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 Could I could have just kept the last of my clothes on Oh yeah Call me up, take me down with you when you go I could be a regular belle And I'll see dance for little Steven and Johanna Around the back of my hotel Oh yeah I was good, she was hot Stealing everything she got I was bold, she was over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 Ja, dat is echt zo... Uh... Nou uh, en Chelsea uh, Ja, het is vrijdag. Nieuw Music Friday. De nieuwe muziek verschijnt altijd op vrijdag. En uh, nou, ja, daar laten we natuurlijk af en toe iets van, van horen. Pakken we iets uit de releasebak. Dit is nieuw. Het is Django Django. Misschien dat je ze nog kent van het nummer Default. Um, en, maar er is nieuw muziek van die gasten. Django Django. Ja, dat is een beetje een trippie plaatje dit Spirals, zo heet hij. Er is nu ook een uh, nieuwe docu over de band. Once We Were Brothers. Een kleine bioscoop, een kleine theater is die ook te zien. Dit was Ophelia, daarvoor uh, nieuwe muziek van Django Django. Die heet uh, Spirals. Uh, over nieuwe muziek gesproken, zometeen krijg je natuurlijk weer een uh, overzichtje van de nieuwe albums die vandaag uh, zijn verschenen. En daar zit me toch een partij goeie spul tussen, dat zometeen. Nu is het nieuws van, uh, nou ja, het is inmiddels al drie over acht, dit is Erik van Vliet. Dit is het regionieuws. Een automobilist is afgelopen donderdagavond om tien voor elf tegen een boom gebotst op de weg in Riel. Hij raakte daarbij ook gewond. Een andere automobilist die achter de auto reed, zag een grote stofwolk en reed daarna tegen de gecrashed auto. De rijdende automobilist raakte niet gewond. De weg lag bezaaid met brokstukken. Zo werd ook het motorblok door de klap uit de auto gerukt en lag die midden op het wegdek. Brandweer Van Giel heeft de gewonde bestuurder uit zijn zwaar beschadigd voertuig gehaald. Hij is met onbekend letsel door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht in de omgeving. In 2021 dan wacht de legendarische Hall of Fame in Tilburg een grondige restauratie. De cultuurfabriek is een derde kleiner daarna, maar de skatebaan is een stuk groter. De Hall of Fame is na de verbouwing volgend jaar in tweeën gesplitst, met tussen de gebouwen een brede passage... Doorgang is een verbinding voor wandelaars naar een patio en een achterliggende halle. De wagenmakerij bijvoorbeeld en de koepelhal. Dan kunnen we straks rechtstreeks vanaf de Hall of Fame naar de koepelhal lopen. Tot besluit het weerbericht. Er is veel zon, er zijn ook stapelwolken. Die trekken af en toe voor de zon langs, maar de temperatuur stijgt tussen de 20 tot 24 graden. In de nacht koelt het wel af, daar ligt de temperatuur op ongeveer 9 à 10 graden.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 Bouwt de familie Peters een duurzaam huis? Doet Hanna iets aan haar energieverbruik? En brengt Anouk haar bandopspanning. Iedereen doet wat. Kijk hoe jij klimaatbewuster kunt leven op IedereenDoetWat.nl Lokale Omroep Goorle 105.6 FM Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... soundstilburg.nl Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur...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 Foo Fighters en The Pretender. Gisteravond kwam hij ook al voorbij in uh, On The rocks, volgens mij. Uh, en dit, uh, nou gewoon nog een keertje natuurlijk. Want het is vrijdagavond, het is het tweede uurtje van het Uit Niet Op. Het is... Wat wil je horen? 013-524-1344 of facebook.com slash Kom maar door met je verzoekje. Ja, tien over acht We gaan weer even de platenzaak in. Kijken wat er uh, is verschenen qua nieuwe albums, nieuwe releases. Ik neem even de, ja, de most essential albums uh, met je door. De meest essentiële. De belangrijkste uh, ja, voor deze week. Nieuwe muziek is er van Marilyn Manson. We ja, hebben altijd afgevraagd uh, hè, als uh, het, het de, de vriendin van Marilyn Manson de eerste keer dat zij, haar, uh, of zij, zij hem uh, gaat voorstellen aan haar ouders. Dat moet uh, apart zijn geweest. Oh af. Misschien zitten de vriendin van Marilyn Manson er ook wel een beetje ja, donker uit, om het zo maar te zeggen, donker figuur. Um, laatste, ja, hij heeft een, een nieuwe plaat, Marilyn Manson, We Are Chaos, zo heet het. Nou ja, chaos is precies wat je bij die muziek uh, kunt verwachten, want het is altijd ja, heavy metal, metal stevige rock die hij maakt. Eerste album sinds 2017, eerste album in uh, drie jaar, dus uh, even kijken, hoeveelste album is het van hem? elfde plaat, volgens mij. Ook nieuwe muziek van Doves. Uh, zij komen uit Manchester. En dat is wel bijzonder. Zij bestaan uh, al uh, sinds 1998. Hun vijfde album is nu uit, maar het is wel hun uh, eerste in maar liefst elf jaar. Dus, ja, als je daar fan van bent, dan kun je natuurlijk uh, je hart ophalen, want het eerste elf jaar weer nieuwe muziek van die band, Doves. Um, kijk hoe heet die ook weer? Uh, heb ik hem zelf weggeklikt. The Universal Wand Ook uh, nieuw muziek van Flaming Lips En die gaan echt al heel lang mee hè. Die gaan volgens mij echt Ja, volgens mij ergens in de Begin jaren 80 zijn ze opgericht Maar echt begin jaren 90 Toen ging het was echt los qua carrière Een wat groter publiek Want ja, zo heel erg bekend zijn ze nou ook weer niet Het is altijd heel psychedelische rock Ik heb ja, gelezen dat er ook wel akoestische tracks op dit album staan De nieuwe van uh, de Flaming Lips Laatste album komt er weer uit 2013. Ook nog uh, nieuwe muziek van Everything Everything. Reanimator heet dat. Voor die gasten is het uh, alweer een uh, vijfde plaat. En ook uh, ja, demo's zijn er verschenen van P.G. Harvey's To Bring You My Love. En dat is natuurlijk wel een van haar uh, betere platen. Een uh, classic album uit 1995 met Come On Billy daarop en Down By The Water... Nou, daar zijn dus vandaag de demo's van verschenen. Volgende week meer nieuwe muziek. Uh, ja, nieuwe muziek, dat heb ik ook voor je. Nou, uh, nou ook, want de nieuwe van Black Honey, ik ben daar nog steeds dol op Bietjes, zo heet hij. En die zullen nou ja, zo maandag, dinsdag, woensdag wel weer vol uh, liggen. Dat is mijn verwachting, mijn voorspelling. Black Honey, Bietjes. Oh. Little bit of soul Little bit of soul Music Explosion. Ja, fijn dit. Uh, garage band uit uh, Amerika uit uh, de jaren 60. Dit was uh, een, klein, een klein hitje van ze. Eigenlijk ook alleen maar in Amerika. Heel klein hitje in Amerika. Uh, nog niet eens in de top 100. Ja, ze hebben daar de top 200. Hè, iedere week. Uh, en ja, dit kwam volgens mij ergens rond de 100 of zo uh, kwam dit. Little bit of soul van Music Explosion. En daarvoor Black Honey met beaches. Beaches, beaches. Die zullen we wel bevolgen dit weekend. Uh, of ja, eigenlijk ook daarna. Ja, dit weekend is het zover. Na bijna een half jaar worden er weer eerder wedstrijden gespeeld. En een paar van die wedstrijden van Willem 2 zijn ook live te zien in de bioscoop. Nou, daarover zometeen meer. Eerst garbage. Nee hoor, wat wel mee. Stupid girl. And Stupid Girl. Dit is nieuwe muziek van Gorilla's samen met uh, Robert Smith van The Cure. Strange Times. Op woensdag kwam die uit. Strange Times, nieuw muziek van de Gorillas, samen met Robert Smith van The Cure. En het komt op het album, of eigenlijk de, het song, de song Machine, zoals ze dat nu noemen. Season 1, dat gaat 23 oktober uitkomen. Beck doet daar ook op mee. Elton John doet daar op mee. En er is ook Robert Smith van The Cure. Strange Times, The Gorillas. Ja, en dan? Kunnen we door de popcorn erbij pakken? Want uh, ja, dit weekend is het zover. Na bijna een half jaar worden er weer eredivisie gespeeld. En ook Willem 2 is aan de beurt. Op zaterdag 12 september dan nemen ze het op tegen Heerenveen. En aangezien uitsupporters op dit moment nog niet welkom zijn, wordt de wedstrijd live uitgezonden in Pathé Tilburg. Maar niet alleen de uitwedstrijden van Willem 2 worden de komende tijd uitgezonden door Pathé omdat er maar een uh, klein percentage supporters welkom is in het Willem p Stadion tijdens thuiswedstrijden... ...worden ook deze uitgezonden in de bioscoopzaal. En ja, zo geniet je toch van een avondje uit naar het voetbal. En het is eigenlijk een win-win situatie, want ja, hè, de bioscopen gaat er ook niet heel erg goed mee. Kaarten voor uh, de wedstrijden zijn uh, via de website van Pathé te verkrijgen voor 8,50 euro per stuk. Hoeveel kaarten er precies beschikbaar zijn is niet bekend... Naast de wedstrijden van Willem II worden door het land heel, ja, ja, heel ook de wedstrijden van Ajax, Feyenocht, PSV, FC Utrecht, Vitesse, Peck Zwolle, ADO Den Haag, FC Groningen en Sparta uitgezonden. En uiteraard in de steden waar de voetbalclub vandaan komt. Nou ja, voor meer informatie over tickets, prijzen kun je allemaal terecht op pt.nl slash Misschien kijk ik dan voetbal toch nog een keer ooit leuk vinden. Zou ik kunnen zeggen. Ja. Willem 2, the movie. Dit zijn uh, The Undertones en Teenage Kicks. Teenage dreams. It's so hard to be. Ik vind dit leuk, doet heel erg denken aan uh, Talking Heads, ze heten Home Counties. Dus ze stonden al in het voorprogramma van uh, Sportsteam en Pip Blom. En dit is een nieuwe signal, That's Where The money's Gone, van Home Counties. Daarvoor The Undertones en Teenage Kicks, A Teenage Dream, It's So Hard To Beat. Nu, de Stone Roses op lokale Moorpgool, en of Anno, nee, net houdt niet op, Fool's Gold. Gold. Van, uh, vandaag is het uh, 9/11, 11 september, en uh, ja, dat is inderdaad niet het uh, gezelligste onderwerp om het vrijdagavond uh, over te hebben. Maar ik ga zo meteen toch iets draaien van een uh, artiest die op het moment van die aanslagen op 11 september in een vliegtuig zat. En het was niet een van die twee uh, die door uh, het World Trade Center is uh, gevlogen, maar hij zat op dat moment wel in een vliegtuig en zag het allemaal uh, gebeuren. Hij was uh, getuige. Um, wie het is, welke artiest... je gaat hem zo meteen horen... want hij schreef er ook een, een nummer over... waar uh, ja, vooral hoop... Um, ja, als boodschap uit moest komen. En dat is ook best wel gelukt. Uh, dus uh, nou ja, dat is zo meteen. Eerst krijg je nog even deze van uh, Interpol. Die blijft ook heel erg fijn. Uh, volgens mij... Uh, 2004 of zo... Uh, ja, best een uh, grote hit... Uh, tenminste in de underground uh, scene. Interpol en Evil rosemary heaven restores you in life you're coming with me through the aging the fearing the strife it's the smiling on the package it's the faces in the sand it's the thought that moves you upwards embracing me with two hands right we'll take you places yeah maybe to the beach Interpol, met die leuke clip ook, hè, met die pop. Evil was dit. Uh, ja, en dan uh, toch even zielig muziekje. Want vandaag is het 19 jaar geleden. De aanslagen op uh, het World Trade Center, de Twin Towers. 11 september 2001. En uh, ja, natuurlijk, ik heb, het, ik heb het meegemaakt, maar nooit bewust. Want ja, ik was toen, ik was anderhalf. Dus ik heb, ik heb het natuurlijk niet bewust meegemaakt. Maar natuurlijk, de beelden van tv, hè, of, ja, die, uh, die hebben we natuurlijk allemaal meerdere keren gezien. En grijp nog steeds aan, uh, zeker bij dat tweede vliegtuig. Als dat uh, in, het andere, uh, ja, in, de, in de andere Bokkelkrabben vliegt. Uh, en natuurlijk zijn er dan altijd liedjes waar je troost uit kunt, ha uh, uit kunt halen. Waar je hoop uit kunt halen. Hè. Keep on working in the free world. Neil Young natuurlijk. People have the power van Patti Smith. Maar er zijn natuurlijk ook na 11 september, na 9-11... nummers geschreven over die dag in de geschiedenis. Live met Overcome is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld. The City of Blinding Lights van U2. Maar ik ga natuurlijk weer... Hè, een minder bekende draaien. En het gekke is... nog geen twee maanden na de aanslagen... was dit nummer al. Het was gewoon helemaal afgeschreven... geproduceerd... gemixt... en uitgebracht. En het gekke is dat deze artiest... hij zat ook in een vliegtuig... terwijl het gebeurde. Hij was uh, getuige... van het... Uh, ja, van de gebeurtenis... Hij zat in een, in een vliegtuig, geparkeerd nog op het asveld, op het John F. Kennedy International Airport in New York. En hij zag het gebeuren en hij dacht van, ja, hier moet ik een liedje over schrijven. En ik heb het over Paul McCartney. Later kwam dit terecht op zijn album Driving Rain. En het heet, hoe toepasselijk, Freedom. This is my right, a right given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 Romantiek, ABC, All of My Heart, daarvoor Paul McCartney en Freedom. Ja, het volgende uur, hè, dan krijg je natuurlijk weer de weekendtips. Want ja, dat vakantie, hè, dat gevoel, dat voelt alweer heel lang geleden. Maar ja, dit weekend komt dat vakantiegevoel toch weer even terug. Natuurlijk ook met dat uh, warme weer. Um, en verder zijn er ook weer een aantal leuke dingen te doen In uh, nou ja, Goorlen, in Riel, Tilburg Omgeving uh, Dus tijd voor de uittips Die krijg je zometeen na het nieuws van 9 uur Met uh, Erik van Vliet uh, Dus een hoop te doen uh, weer dit weekend 12, 13 september Nu eerst, ja Even wat vrolijkheid, even weer wat uh, up tempo uptempo uh, Zometeen heb ik uh, trouwens nog een heel mooi uh, liedje ja. Nieuwe zin om van uh, The Japanese House Komt er zo aan Eerst dus dodgy en good enough. Good enough, het is uh, vrijdag, nieuw Music Friday en er is nieuwe muziek van The Japanese House. Dus een indie pop act uit uh, Engeland, uh, Amber Bane, dat is het brein erachter. Zij is 25 jaar. Zij maakt vooral uh, ja, dream, dream pop, indie pop, electropop, uh, liedjes. Dus ze is uh, uh, best al wel lang bezig. Sinds 2012 Dus als tiener begonnen. Ze zit op het uh, Dirty Hit Records uh, label. Uh, hetzelfde label als uh, de 1975, als Wolf Alice. En ze heeft nu een uh, plaat gemaakt met Justin Vernon. En uh, die man kennen we natuurlijk beter als de, ja, de frontman van Bon Iver. En Bon Iver die is de laatste tijd ook uh, ja, ja, bezig met van alles. Ze hebben track gemaakt met Taylor Swift. Um, uh, hebben, hebben zelf ook echt hele obscure nieuwe dingen weer uitgebracht. En nu do, doet dus de frontman van Bon Iver, Justin Vernon, mee op deze nieuwe single van The Japanese House. Nieuwe muziek, het heet Dion. On everybody else talking about something meaningless. I just so